Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In het Gelderse dorp Poederooien zijn alle oudejaarsfeesten afgelast... na een dodelijk ongeluk met een heftruck. Die viel vanochtend van een houten bruggetje en belandde in het water. De bestuurder kwam daarbij onder de heftruck terecht. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. In delen van Rusland is het al 2026... en president Poetin heeft daarom zijn traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Hij zei dat Rusland de oorlog in Oekraïne gaat winnen. Op steeds meer plekken in de wereld wordt elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. In Sydney in Australië waren honderdduizenden mensen bij een grote vuurwerkshow.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 En het was even spannend, maar Henk-Jan Reinders in Emmen... is er weer klaar voor met zijn mega-carbietkanon. Vijf jaar geleden begon hij met 61 melkbussen. Vorig jaar waren het er 100. En dit jaar telt hij maar liefst 116 melkbussen. Het kanon wordt elk jaar een stukje beter. Vullen en ontsteken gaat nu automatisch. En dat vindt Henk-Jan fantastisch. Hoor je bij RTV Drenthe. Oh, wat voor gevoel geef jou dit? Het moeilijke verhaal. Het leven best wel eens mooi is, soms. Ja. Sorry. Ja, wat zegt hij nou eigenlijk? Een moeilijke vraag vond hij het van de verslaggever, maar hij vond het leven toch wel erg mooi. Kom gerust kijken als je het mooi vindt, maar neem wel gehoorbescherming mee. Is het advies van Henk Jan. En dan nog het weer. Ja, vooral in het noorden is er nog kans op een bui. Het is een graad of vijf. En tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten kan het een beetje vriezen. Op nieuwjaarsdag morgen staat er veel wind. En later ook winterse buien. En dan is het drie tot zes graden. Waarom zetten we? Oh, sorry dat ik door je heen zeg, maar ik vraag: hey. maar, waarom zetten we uh, zoveel geld neer voor uh, defensie en zo? Zetten we die man toch gewoon <laughs> aan de grens met zijn karpietkanon? Daar komt geen rust voorbij, hoor. Denk ik als ik het zo hoor. Zo klinkt het niet nee. Esther, dankjewel. Yo. En een uh, fijne jaarwisselingen. Telde. hè? oei. oi. Vraagstuk verkeer even snel. Er is één vertraging volgens Splitsmeister op de A35 en naar Almelo tussen Hengelo-Zuid en Delden. Die vertraging is negen minuten. En verder wordt er geflitst op de A9 die naar Amstelveen, Boudenkerken naar Amstel. 21,0. De A10 koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 29,0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 De 538. Hallo. Top 1000. Martijn ja, we gaan langzaam aan richting de nummer 1, maar eerst even Joost Klein met Europa ba, en die staat op 37. Radio 538. 37. Let's come together. Europa, ba, Europa ba. It's now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 top 1000 36. An angel. The where we go when And I feel the love is dead. I'm loving angels instead.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 Nummer 36 in de 538 Party Top 1000. Goedemiddag, Martijn hier. 538, Party Top 1000. En ik wilde dus even vragen aan je: heb je wel eens iets gênants meegemaakt op je werk? Robbie Williams die moest ooit tijdens een concert in München twee keer van het podium afrennen. Niet om te pissen of zo, of om een slokje water te drinken, nee. om te kotsen. De reden? Het leek hem een goed idee om voor het concert van hem 17 nicotine te eten. En daar was zijn maag het overduidelijk niet mee eens. Je zou denken, als je zo graag wil stoppen met roken, kun je beter die blijzen op je mond plakken. Maar goed, ik ben geen dokter. Dit is de 58 Party Top 1000, inclusiever dan de menukaart van je favoriete shawarma om half drie s'nachts, met nu ruimte voor een cowboy. Een soldaat, een politieman en biker, een indiaan en een bouwvakker, dus eventjes kleur bekennen met YMCA van de Village People op nummer 35. Young man, there's no need to feel down, I said young man, hit yourself off the ground, I said Place you can go, I said, young man. When you're short on your dough. I'm Zeppelin. Hey. Every day I'm shuffling. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up. Don't mess around. We just want to see. You take it down. Now you home MVO, Party Rock Anthem. Vanochtend bij Dennis gebeurde er dit. En de vraag aan jou, lieve Teske: welke stem zoeken wij? Ik denk Rob Kamperhuis. Ja, Teske! Nee! Yes! Teske! Oh wat my leuk! god! Oh wat leuk, wat superleuk. Ah, zeker leuk, 538, party. Tot Dyson. Teske won namelijk de 538-stemmenjacht Audiars-editie En die krijgt dus een hef op de valrepen van 2025 10.000 euro bijgeschreven... omdat ze wist dat de stem in de koffer voor Rob campus was. Wil niet zeggen dat er nu helemaal geen geld meer te verdienen... valt bij Radio 58. Nee hoor, zeker niet. Want we gaan ook weer hier met je rekening doen. Dus als je poeszwanger is thuisgekomen van de buurtkat... en een tripje naar de dierenarts een beetje duur uitviel... of dat je je vaatwasser hebt laten fixen omdat hij zo druk is geweest tijdens de feestdagen... dat er gaten in gebrand zijn. Kortom, een goed verhaal en een gepeperde rekening... dat is wat we graag van je willen hebben via 538.nl. Je kunt alles uploaden, zolang er maar een leuk, grappig of mooi verhaal bij zit. En als dat het geval is, dan maak je kans dat we jou eventjes noemen op de radio. Nou, Sterker nog, we laten je horen op de radio. Want het zou leuk zijn als je bij de rekening die je instuurt... ook even een voice memo upload. En als je jezelf dan hoort op 538... bel dan meteen binnen een kwartier met 0909-3538 dat allemaal. Bel je op tijd en kom je live in de uitzending. Dan wordt jouw rekening betaald door ons. Ben je niet op tijd dan gaat het geld in de pot. En op vrijdag 30 januari gaat die volledige pot naar beller 538. Die tijdens dus Evers Co. naar de studio belt. Het is een hoop informatie, ik weet het. Maar check even 538.nl voor alle info. En het uploaden van je rekening. Zometeen in de Party tot 1000, de Benga Boys. We like the party komt eraan naar Roxy Dekker. Sugar Daddy 33. Ik loop in de stad, ik heb bij mij in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar een plezier. Jij hebt vast een hele dikke bak. Maar toch leef je vandaag vond lekker mee. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om. Vanaf nothing, jij de baby, en ik Super leuk, fijne jaarwisseling. Hoi. Hoi. <laughs> Ik vroeg me dus inderdaad af voor zeer nog Maar ja dus. Hey, als artiest wil je natuurlijk niks liever dan dat je fans een onvergetelijke avond hebben tijdens je concerten. Het werd een onvergetelijke avond, maar niet om de reden dat een van de volgende 580 artiesten eigenlijk wilde. Over wie dit gaat, hoor je zo in het vervolg van de 580 Party Top 1000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 Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit vriendschap gebrouwen. Je hebt nog tot vanavond 7 uur om een slot te kopen... en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. Plus. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro.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 1 plus 1 gratis. Hugo Vitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. pleisterpunten.nl. 538 party never stops 1000 met nu Britney Spears en Baby one more time. Radio 538, 31. <tied>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 Bij andere zenders moet je hier nog een paar uur op wachten. Wij dachten, joh, we doen het nu alvast. Hè? Queen, Bohemian Rhapsody nummer 30 in de party top 1000 of 538. De 538, party top 1000. Hé, hey, artiesten maken de gekste dingen mee tijdens optredens. De Banger Boys bijvoorbeeld, daar dook ooit een spiernaakte fen podium op. Justin Timberlake moest ooit een fles ontwijken die gevuld was met urine. En het meest bizarre wat Lorene ooit meemaakte op het podium was dat ze uit haar broek scheurde. En helaas voor haar was dit niet bij de knie. Ook niet bij de kont. Maar wel ergens. Dat met een V begint en eindigt bij de laatste vijf letters van het woord pagina. Luister even mee. Well, my pants. They ripped up in the crouch, okay? And I heard it through the microphone and I'm like, Oh my god. Oh my god. Ze scoorden wel een dik hit met euphoria. Dat deze overigens wel wat er boven stelen. Hij staat op nummer 29 in de party top 1000. Lorie. ...op 28. De 538, party tot 1000. Iets voor zes hoor je de nummer 1. We hebben dus net 28 gehad, Coldplay dus met Viva La Vida. Die band is groener dan een kern met de kikker... ...op een berg Granny smith Over Coldplay gesproken. Misschien dat je in 2026 een nieuwe baan overweegt. Je zou in dienst kunnen treden bij Colplay, BV... Tijdens concerten heeft Coldplay namelijk iemand in dienst met een hele bijzondere taak. Uh, die houdt uh, tijdens het optreden precies in de gaten bij welke liedjes mensen naar de wc gaan. <laughs> Serieus. Wanneer zeg maar de zaal verandert uh, in een uh, vette pan wanneer er een druppel in gooit. Dat moment zeg maar. Gebeurt dat nou opvallend vaak bij sommige nummers, dan verdwijnen die gewoon ruksigloos uit de setlist... en worden die bij volgende concerten gewoon niet meer gespeeld. Eén ding is zeker, bij Viva la Vida blijft die zaal altijd ramvol... Dit is 538 met de party top 1000. En er wordt naar geluisterd op allerlei plekken in de wereld. En dat is alleen maar mooi om te merken. Kim die appt dit. Jo, Kim en Larissa hier. Hoi. Wij zijn heerlijk onderweg naar Zurich Om daar gezellig oud en nieuw te vieren. Race ondertussen met de Radio 538 party playlist over die Duitse autobaan. Heel goed van de gasten En wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar alvast. Happy New Year. Nou, dankjewel dames. En hetzelfde natuurlijk. Door met de 538 Party tot 1000. Nummer 27. Sven Versteeg. Blikken dag. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen. Iedereen is blij. Het fixtijd weer na 30. Ik krijg weer zo'n gevoel.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 We naar de regenboog. Dit is de 538 Party Top 1000. 26. van Armin van Buren. Ook geheel terecht genoteerd in de 538 Party Top 1000... tot nummer 26. Maar het allermooiste van dit hele muzikale project vind ik nog... dat Armin Ron Jeremy, de porno-koning, in zijn videoclip heeft zitten. Ja, ik kan daar oprecht van genieten... omdat het gewoon zo fucked up is, eigenlijk. We gaan richting de nummer 1. De allergrootste partyplaat aller tijden hoor je vlak voor zessen. Maar voor het zover is nog veel meer lekkers, hoor. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000. Pink bijvoorbeeld...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 Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwij maak het mooier. Zoek, vergelijk en vind jouw ideale auto op gaspedaal.nl 58 Nieuws. 4 uur. Ook al is de waarschuwing voor gladheid ingetrokken... de ziekenhuizen hebben nog altijd druk met het verzorgen van gewonden. Mensen worden binnengebracht die na een val bijvoorbeeld iets hebben gebroken. Zo is het op de spoedeisende hulp in Leiden en Gouda... vanmiddag nog alle hens aan dek. In de Duitse stad Düsseldorf is een Nederlandse man beschoten... toen hij als passagier in een taxi reed. Op de voorruit zijn zeker tien kogelgaten te zien. De Duitse justitie heeft het over een moordaanslag... op de neef van een drugsbaron.